Oostenrijk ziet nu steeds meer vluchtelingen... die via Italië proberen binnen te komen. Twee Nederlanders die in de buurt van Colombia aan het zeilen waren... zijn mogelijk om het leven gekomen. De Colombiaanse marine is bezig met de identificatie van twee lichamen... die in de buurt van een verlaten zeiljacht zijn gevonden... bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zeiljacht dat voer onder Nederlandse vlag... dreef in de buurt van het eiland San Andrés in de Caraïbische zee. Het werd daar ontdekt door de Colombiaanse marine... De marine denkt niet dat ze zijn beroofd. Er wordt er vanuit gegaan dat de twee een ongeluk hebben gehad. In Delft zijn gisteren de klokken van de Vredeskerk op hol geslagen. Volgens Omroep West lieten de klokken sinds half elf gisteravond om de minuut van zich horen. Omdat de beheerder van de Vredeskerk onbereikbaar was, kwam de politie zelf in actie. De hoofdschakelaar van de stroomvoorziening werd toen uitgezet. Om kwart over één van nacht was het weer stil. Het weer: wolkenvelden maken steeds meer plaats voor zon. Vanmiddag drijft er nog wel hoge bewolking over. Het wordt 13 graden op de wadden tot 18 in Limburg. Vanavond en vannacht kan er in een enkele bui vallen. Morgen meer wolken, maar met 20 graden maximaal wel iets warmer. Dit was het NOS Nationaal. DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Maar nu doen we het met collega Draaier. Goedemiddag Cor. Ja, goedemiddag Rob. Ja, Albert-Jan die zit lekker in Spanje. Ik heb de foto's gezien. Wat hij weer daar zegt. Ongelooflijk. Ja, dat had natuurlijk die 1 april grap gehoord. Dat zang goed is voor de gezondheid. Ja, precies. <laughs> <laughs> Albert-Jan, welkom. Hij kijkt mee op de webcam. We zullen even zwaaien. Hallo Albert-Jan. Hallo, hallo. Ja, wat gaan we vanmiddag allemaal doen tussen 2 en 5. Het is weer heel wat hè.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 You know you.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 dit goed, deur. Nou, dan zijn we samen, Amsterdam nee, met ik de kast, dan de deur. Ik wil al eens zien. De laatste mooie dag van het jaar, misschien. Alhoewel het met de winden bij jongens mooi kan nou, visen. Ik wil al die de deur Maar achteraf het wel de maakt gaat weer. Akjes zo fietsen en een beetje slim. Dan bye Ik sta hier te de bij een nieuw En ik sta hier in mijn denken maar zacht, links of rechts deur. Maar ik wil wie dan een ik meer. Ik kan de hek niet neer, dan kan hier. Ik wil dadelijk op mijn stoel, die ga de bank weer terug in het Ik wil wie dan ben ik een baan Ik Dan gezien het ik Noord- en het zijn ik is Aan die zo'n vies en de bek niet Dan gied het als vanzelf. Wie dat mee, Van voor mijn vent, nee, ja, ja Een stukje blauw te dan aan de heden die een en Een hakenstoze bars en een tormziek Dan vies ik deur, want ik weet niet meer Een griep van daar van zullen Wie doet mij wat, wie doet mij wat Wie doet mij wat vandaag uh? Ik heb de band vol met wind Nee, ik heb jou ja niks te klaar Wie doet mij wat, wie doet mij wat Wie doet mij wat vandaag uh? Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo De baan voor pins,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 Dus en dan uh, is de overlast weer een uh, stukje minder. Dat zeg, mag ik wel nou, ook, Iedereen ja. kan er meewerken. Wil je het zelfs nieuws uh, nalezen? Download dan ook eens onze CFM-app. Zaterdagmiddag bij CFM. als historie Winnie Houston uit de jaren 80 met I'm Your Baby Tonight. Gevolgd door deze van Coldplay, een hitje van alweer enige jaren geleden. Dat was Adventure of a Lifetime. Ja, we volgen vandaag niet alleen uh, Zandvoort 1, we spelen vandaag tegen CTO 70. Zo dadelijk om kwart voor drie, daar meer over met uh, jo Fris. Maar ook de wedstrijd van de Veteranen 1. Ja, die spelen vandaag uit tegen TOB.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 She stays strong, yeah.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 Ja, ja, ik werk dan in de windmolenindustrie. Een beetje lastig dan. Ja, ja heel goed. Maar, nee, komende woensdag kan er gestemd worden... tijdens een referendum over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Oekraïne. In Zandvoort kan gestemd worden in het Zondvoort Museum... het strandhotel van Centerparks... de Oranje Nassau School, het Rode Kruisgebouw... de aula van de Brede in en de Blauwe Trem.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 Nee, ik vind het wel moeilijk hoor, voor dus of tegen. Ja, dat, ja, ja, ja. Ga je wel stemmen of niet? Ik, uh, ik ga wel stemmen, ja. ja. Ik ga denk ik uh, tegenstemmen. Tegen? Ja. Hmm. Maar, okay. ik, ik, ik heb gesprekken gevoerd met mensen die zijn dan voor. En die hebben toch wel weer punten aangedragen Dat ik dacht van ja, dat is ook wel weer zo. Ja, nee, het blijft gewoon moeilijk. En daarom ga ik denk ik niet stemmen. Er komen heel veel vrouwen aan. Ik weet het echt niet. <lacht> ja, hoe <lacht> ja. je we... de oh, ja. vrouwen? Ja, hé, hey. hé. Eindelijk makkelijke, toegankelijk. Het oh. <laughs> is niet vervelend. Anderlop. <laughs> Stevie Wonder is hier in Sir Duke. Music is a world But you can tell right away and A when the people start to move. now Het treft nog altijd eh, een van de betere platen van Steve Wander. Je hoorde Sucuk bij CFM. Zalvoort een hele goede middag. Ja, je kon er bijna niet omheen, hè. Al die uh, verkopen border aan, uh, aan huizen. Vandaag uh, open huizenroute ook hier in Zalvoort. En uh, ja, er stonden weer heel veel huizen te koop, hè. House for Sale. Jawel. Nou, ik hoop dat het een uh, geslaagde open dag was vandaag en dat het huis snel verkocht mag worden. zo dadelijk gaan we naar jou voor de voetbalwedstrijd van vandaag. maar eerst Lucifer. The Ja, en de open huizenroute van vandaag... die moeten weer aan meewerken dat je huis snel verkocht wordt. Laten we het hopen voor uh, alle huisbezitters hier in Sanford. Je Lucifer. Ja, je weet wel, die band die bestaat uit uh, Margriet Eshuis en uh, Henny Huisman. Ja, en dit was uh, een grote hit van ze uh, uit de jaren 70 in House for Sale. Nou, kijken we nog even naar de voetbalwedstrijd van vandaag... Daar hebben we het nog niet over Sanford tegen CTO 70. Daarover straks meer...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 Ja, die ken oh, je wel, ah, Rofs, Ja, maar die ken ik wel. Die ken je wel, toch? Ja. ja. Oh, dan ben okay. ik wel een beetje trots inmiddels ook dan, Ja, niet, toch? Dat dat is. Nee, dat bedoel ik. Oude kruis. Oh, je die Ja. En, en, en die nog. En nog steeds voetballen. Het is uh, werkelijk uh, ongelooflijk. Nou ja, zo dadelijk gaan we eens even kijken of we weer uh, contact kunnen krijgen met uh, Joop. Hij belt uh, inmiddels, dus... Naar nou, die plaatje even naar Joop van toe. lo que estoy sufriendo.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 En... Ja, zo komen er twee bij. Daar komen er twee bij. Dan gaat die koning komen.